8 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Barroso waarschuwt Griekenland. Brussel stelt nieuw onderzoek in naar ING. En Bleker waarschuwt voor gevolgen vijf akkoord. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie zegt... dat Griekenland zijn verplichtingen moet nakomen. Anders is het beter dat het land de eurozone verlaat. Barroso zei dat in een interview met een Italiaans tv-station...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 Weet je wat dat betekent voor een simpel bouwbedrijf... met zeven jongens op de stijger? zegt Bleker. Hij wil bij de verkiezingen vooral stemmen trekken van de VVD. Verder waarschuwt Bleker dat het door de afgesproken beperking... van de hypotheekrenteaftrek voor mensen met een lager inkomen... lastig kan worden om nog een eigen huis te kopen. Bleker noemt een gebrek aan duidelijkheid... het grootste probleem van het CDA. De meeste nabestaanden van de vliegramp in Tripoli... hebben overeenstemming bereikt over de schadeafwikkeling...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 Gisteravond viel het treinverkeer rond Utrecht centraal stil... door een stroomstoring. Daardoor konden honderden reizigers niet verder. De storing begon toen een kabel werd geraakt bij werkzaamheden. Tot laat in de avond hadden de treinen daar last van. Eerder op de dag was er ook al een storing bij Woerden. Premier Rutte wil geen verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek... dat zei hij in Pauw en Witteman. In het vijfpartijenakkoord staat dat de aftrek... in nieuwe gevallen wordt beperkt tot annuïteitenhypotheken... Rutte noemt dat gezien de crisis verstandig, maar wat hem betreft blijft het daarbij. Rutte zei verder dat zijn verkiezingscampagne niet speciaal tegen de PVV gericht zal zijn. Wel zei hij dat een stem op de PVV een verloren stem is... omdat die partij als het erop aankomt wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. In NOS met het oog op morgen zei Rutte dat hij er geen moeite mee heeft... dat minister Spies afstand heeft genomen van het Boerka verbod. Als kandidaat-lijsttrekker van het CDA heeft ze volgens Rutte het recht... om zich op dit punt te profileren. In Rotterdam heeft een politiebusje een fietster aangereden. De vrouw van 69 raakte daarbij zwaar gewond. Het is niet duidelijk of de politie zwaailicht en sirene aan had. De agenten waren op weg naar een overval... en moesten daar aangekomen een stukje achteruit rijden. En daarbij werd de vrouw geraakt. De Verenigde Staten gaan weer militair materieel leveren aan Bahrein. Vorig jaar legde de VS de leverantie stil vanwege de onrust in de Golfstaat... toen protesten hardhandig werden neergeslagen. De Amerikaanse regering zegt nu dat hervatting van de samenwerking nodig is... vanwege de enorme spanningen rond de Persische Golf. Bahrein is de uitvalsbasis van de Amerikaanse vloot in de regio. Washington maakt zich nog wel zorgen over de aanhoudende onrust in Bahrein. Daarom krijgt het land geen middelen die tegen betogers kunnen worden gebruikt. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Plaatselijk valt een buitje, maar dit stelt weinig voor. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen droog en zonnig en iets warmer. En na het weekend opnieuw wisselvalliger. Hier volgt een mededeling voor mevrouw Bos. Uw jaarverslag is full color uitgeprint op A4. Ik herhaal...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 Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejaar. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is vandaag um, zaterdag 12 mei. Wat gaan we doen? Verkiezingen in een grote deelstaat in Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen. Arie Slop wordt vandaag tot lijsttrekker gekozen bij de ChristenUnie. En we gaan zo met hem praten. En Griekenland danst op de vulkaan. Ook de derde formatiepoging in Griekenland is mislukt. Grote kans dat de Grieken binnenkort weer naar de stembus toe moeten. Correspondent Conny Kezen. Conny, waarom is het mislukt? Nou, er was uh, even hoop dat er wel een uh, coalitie-regering uit zou komen. Er waren drie partijen die... Uh eens waren over het vormen van zo'n regering, maar uh, de politiek leider van Radicaal Links, en dat is de partij die een grote winst heeft gehaald bij de verkiezingen en nu de tweede partij in het land is, die zei toch nee. Uh, en hij zei dat omdat hij niet wil deelnemen aan een regering uh, met uh, de traditionele partij, de twee partijen die uh, vasthouden aan een overeenkomst met de Europese Unie en het IMF. En uh, volgens TIPRAS, uh, hebben die twee partijen de boodschap van de verkiezingen uh, verkeerd begrepen. En uh, ja, uh, daarmee is eigenlijk uh, de derde formatiepoging nu mislukt. Oftewel, nieuwe verkiezingen? Ja, dat, dat ziet er wel naar uit. Uh, er is nog wel een mogelijkheid uh, dat men daar onderuit komt. Maar die is niet groot meer. Het is nu aan de Griekse president om uh, een laatste uh, ja, poging te doen om een regering te vormen. Hij zal uh, de partijleiders bijeenroepen waarschijnlijk maandag. Uh, maar ik denk niet dat dat nog veel uh, resultaat zal hebben. En zijn de Grieken ook niet onder de indruk van bijvoorbeeld Barroso... die gisteren heeft gezegd van nou, hou toch eens een keer op Griekenland. Uh, doe gewoon mee. Uh, of ga desnoods uit de euro. Ja, nou, dat is natuurlijk het probleem. Hè? Het probleem is natuurlijk uh, de, de, de uitslag van de verkiezingen. De Grieken hebben in de eerste plaats gestemd tegen de twee traditionele partijen... die ze verantwoordelijk achten voor de situatie waarin Griekenland is beland. En die uh, ja, al die jaren uh, het client clientelisme, de corruptie en noem maar op... Uh, in stand hebben gehouden. En, ja, en daarnaast hebben ze natuurlijk ook met veel woede en teleurstelling... tegen de bezuinigingen gestemd. Um, dus um, ja, de vraag is nu... Uh, of, uh, wat, wat de, de nieuwe verkiezingen zullen brengen als die komen. Ja, want wanneer worden die gehouden, denk je? Nou, uh, waarschijnlijk wordt dat uh, 17 juni. Uh, verkiezingen moeten binnen 30 dagen uh, worden, worden uitgeroepen. Ik denk dat 10 juni niet wordt gehaald. Dus ik verwacht dan uh, 17 juni. Goed. Maar wat ik zei, uh, Barroso die daar het een en ander over heeft gezegd... daar is niemand van onder de indruk. Nou kijk, er zijn natuurlijk heel veel uh, pro-Europese uh, partijen hier binnen en buiten het parlement. Uh, de werkgevers, uh, vergeet niet de toeristenindustrie, die natuurlijk hier, uh, hier waarschuwen. En uh, het is niet zo dat uh, zeg maar een meerderheid van de Griekse bevolking tegen, tegen de euro is. Beslist niet. Maar ja, alles hangt nu af van welke kant Griekenland nu opgaat. En de inzet van de verkiezingen zal misschien ook wel worden de euro... Of de drachma. Ja. Waarschijnlijk op 17 juni. Dankjewel, Connie Kezen. Een grote stroomstoring gisteravond rond Utrecht centraal. Vanaf 9 uur reden er enkele uren nauwelijks treinen van en naar het station. En dus moesten veel reizigers omrijden. René Vechter, woordvoerder van ProRail, vertelt dat er deze ochtend vanochtend dus geen problemen meer zijn door die stroomstoring. Op dit moment uh, rijdt gelukkig uh, alles weer. Helemaal volgens dienstregeling. Ja, het rijdt weer volgens plan. Uh, er zijn her en der in het land wel een aantal uh, geplande werkzaamheden... Uh, waar reizigers hinder van kunnen ondervinden. Maar uh, geen storingen en in die zin rijdt het weer volgens plan. Ja. Wanneer waren de problemen rondom Utrecht Centraal opgelost? Half elf gisteravond kreeg ik de melding dat de stroomstoring in principe verholpen was. Dus dat we de stroom weer terug hebben. Maar dan duurt het altijd nog een hele periode voordat je de dienstregeling weer hebt opgestart. Dus uh, daar zullen reizigers ongetwijfeld tot uh, einde reizigersdienst uh, last van hebben gehad. Ja, want er waren ook mensen die zaten gewoon vast in de trein. Er waren ook mensen inderdaad die in, in, in gestrande treinen zitten... en in die zin uh, treinen die Utrecht dus niet hebben bereikt. Maar omdat de spanning op de bovenleiding wel stond... heb ik begrepen dat die uh, bijna eigenlijk allemaal op eigen kracht... wel weer terug konden naar een ander station. Maar goed, daar ben je als reiziger... Uh, nog steeds niet op de plek van bestemming. Nee, maar u heeft daar taxis, bussen, uh, alles heeft u ingezet vervolgens? De collega's van de Nederlandse spoorwegen... die hebben volgens mij inderdaad wel uh, bussen ingezet. Die reden in ieder geval op, al op het traject uh, Utrecht-Woerden... Uh, omdat daar al vanaf uh, begin van de middag uh, problemen waren... wegens een seinstoring. Of er zo snel ook bussen ingezet zijn op de andere projecten weet ik eerlijk gezegd niet. Nee, maar de mensen zijn allemaal thuisgekomen, zoveel is wel zeker, begrijp ik van u. En dan is natuurlijk de grote vraag, hoe kan het? Waardoor is deze stroomstoring ontstaan? Deze storing is ontstaan doordat er gisterochtend werkzaamheden... aan de noordkant van Utrecht Centraal hebben plaatsgevonden op het uh, amplassement. Uh, daarbij zijn, uh, zijn kabels geraakt. Dat wisten we op dat moment niet... In de loop van de dag hebben we toen een aantal uh, kleinere storingen gekregen. En smiddags die uh, seinstoring naar Woerden toe. Men is toen gaan zoeken waar dat vandaan komt. Nou, dan moeten monteurs moeten gaan meten, moeten gaan doormeten. En uiteindelijk kwamen ze er inderdaad achter dat het om een kabelbreuk ging. En toen zijn ze rond een uur of negen zijn ze gaan graven. En toen ze die kabel eenmaal gevonden hadden bleek dat er ook een voedingskabel geraakt was. Een, een kabel die zorgt voor de stroomvoorziening van de zijnen en de wissels. En die maakte eigenlijk onmiddellijk kortsluiting... op het moment dat ze die aan het blootleggen waren. Dus eigenlijk bij de reparatie, bij het oplossen van een klein probleem... ontstond een groter probleem? Ja, omdat, die, omdat dus bleek dat die, dat die kabel ook geraakt wordt en uh, geraakt was. En op het moment dat ze die, dat ze die aan het blootleggen waren... toen, uh, ja, toen begaf hij het, heb ik begrepen, en uh, toen viel alles uit. René Vechter was dat van ProRail. Ze bezetten dagenlang het grootste plein van Madrid in Spanje. De indignados, de verontwaardigden. Jongeren die protesteren tegen de bezuinigingen... en de hoge werkloosheid in hun land. Dit weekend is dat precies een jaar geleden. Maar wat horen, nog, wat horen we nog van ze? Nou, nu op dit moment weer. Want correspondent Rob Zoutberg sprak een van hen. Kijk de politie. Ze hebben hier llevan aquí. Ja, Stefan Crueso. Staat hier met mij op Puerta del Sol binnen de stad van Madrid. En terwijl we hier aan het rondlopen zijn... komen er onmiddellijk twee politieagenten bij ons in de buurt zijn een beetje om ons heen hangen. Stefan, met wie ik ben, die zegt... alles wat hier lijkt op de protestbeweging van 15 mei... de 15M-beweging van een jaar geleden... alles wat erop lijkt krijgt onmiddellijk de politie op z'n dak. Ik ja, hier Heel toevallig, een jaar geleden liep ik hier ook en ik zag wat er hier gebeurde. Jongeren eh, van de Occupy beweging zetten hier hun tentjes op en voor het wist was ik daar ook bij, stond ik daar ook tussen en maakte ik een maand hier de protesten op het plein mee. aquí pues el acampada estuve prácticamente en hoe ging dat een jaar geleden? Mensen kwamen uit alle kanten van de stad naar dit plein toe, naar Puerta del Sol. Ze hadden een tent neer, richten keukens in, een bibliotheek. en gingen met elkaar discussiëren over politiek, over vrede, over ontwapening. Mensen gingen ook niet meer weg. De 15 mei-beweging was daarmee geboren. Wat we nu zien is de eerste wat gebeurde Puerta del Sol. Je kan u zeggen, historische beelden van een jaar geleden gemaakt met een mobiele telefoon, waarop we zien de eerste nachtelijke bijeenkomst van jongeren die protesteren op Puerta del Sol. Stefan Grosso, jij bent nu een documentaire aan het maken, een grote documentaire over die 15M-beweging. We horen daar niet zo heel veel meer van. Más que nunca. Llevamos unos meses que no estamos en las calles, no estamos visibles... ...pero hemos estado trabajando en red, hemos estado trabajando con redes internacionales también. Vergees je er niet in, uh, die 15M-beweging, die Occupy-beweging, dat is een blijvertje. Je zal het dat weekend zien met nieuwe protesten in Madrid, maar ook buiten Spanje. We zijn er en we zijn, om je vraag te beantwoorden, levendiger dan ooit. Ahora este fin de semana vamos a salir a la calle, a enseñarnos... ...pero estamos más vivos que nunca y esto ha venido para quedarse. Stoeltjes worden nog eens rechtgezet. De 15 mei-beweging maakt zich op hier voor een persconferentie... over de protesten die dit weekend en ook daarna in Spanje worden verwacht. En hier zie je misschien toch wel een verschil met een jaar geleden... toen er nog geen enkele manier was hoe de beweging georganiseerd was... of zich kon organiseren. Nu staat er toch echt een tafel. En ik tel dan toch meteen vijf, zes camera's daar tegenover... Geïnteresseerd om dit op te nemen, te filmen en vragen te stellen. Por supuesto, nuestro movimiento ha ja, madurado. En un año hemos hecho un avance We kunnen, we zijn nu pas echt in staat, kan je zeggen, om reuze stappen te maken en om echt met alternatieven te komen en met voorstellen te komen. En dat is wat je nu ziet. Wat verwacht je van de protesten die dit weekend in Spanje beginnen? Zal het een herhaling zijn van wat we vorig jaar zagen? Als je één ding zal zien dit weekend is dat er mensen de straat op zullen gaan... ...die nog steeds georganiseerd zijn, bij elkaar weten te komen, maar met veel meer kennis. En in die zin kan je zeggen ook met veel meer gereedschap om zich te wapenen tegenover de realiteit. We staan met veel meer wapens in handen. De verontwaardigden, we dat in een reportage van Rob Soutberg. Arie Slob, nu nog fractievoorzitter van de ChristenUnie. Na vandaag lijsttrekker van de ChristenUnie. Ik ga hem zo op uh, spreken. Naar de verkeersinformatie, maar daar kunnen we kort mee zijn... want er zijn geen bijzonderheden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Vandaag houdt de ChristenUnie namelijk een congres in Zwolle. Voor Arie Slob, de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer... is het een bijzonder congres. Want vanmiddag wordt hij benoemd tot lijsttrekker voor de allereerste keer. Goedemorgen, meneer Slob. Goedemorgen. Mag ik al feliciteren? Nou, dat mag wel, hoor. <laughs> ja. Ik had overigens verwacht dat de files zouden zijn, maar dat, daar is ons congres. Maar dat komt misschien nog in de loop van de ochtend. Ja, ben niet, nooit te vroeg uh, op zaterdagochtend, uh, de vielers. Zeg, Is dat een bijzonder moment uh, vandaag dat u uh, wordt benoemd tot uh, lijsttrekker voor u? Ja, ik ben op zich wel een nuchter persoon, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het wel bijzonder vind. Ja, het is, uh, het is toch wel een... Uh... Ja, een bijzonder iets als, als je het vertrouwen krijgt van, uh, van je partij om, uh, om zo'n uh, belangrijke taak te gaan uitoefenen. Het is ook een zware taak, maar aan de andere kant ben ik ook ontzettend gemotiveerd om daar ook uh, de komende tijd... Uh met naar de straks ook een goede lijst achter me uh, mee aan de slag te gaan. Wat mij opvalt, uh, eigenlijk als ik u zo een beetje uh, volg, uh, ook in de media en in, in de Tweede Kamer, is dat u zo ontzettend, ja, mag ik zeggen, aan de weg aan het, het timmeren bent. Uh, u, u was bezig op het gebied van, uh, van de onderwijswereld, niet zozeer op politiek gebied, maar proberen met bruggen te slaan. En natuurlijk ook uh, recentelijk met dat, ja, hoe noemen we het noemen, vijfpartijakkoord, Koendoesakkoord, Lenteakkoord. Ja, precies maar een mooie naam, dat ja. maakt niet veel van ja. uit. Nee, maar afgezien van de typering, maar uh, dat, dat u zo bezig bent. Nou, uiteraard ben ik bezig, want ik bedoel, daar ben je voor uh, verkozen. Als volksvertegenwoordiger, moet je niet achterover gaan leunen... en een beetje toe gaan kijken hoe anderen het werk doen. Dus ik, ik ben ook altijd iemand geweest die uh, ook geprobeerd uh, heeft uh, in het verleden... maar nu nog meer dan ooit uh, nu in een crisis zit... om uh, ook met anderen samen te werken en problemen aan te pakken. Ik kan ook heel scherp zijn hoor, ook naar anderen als het nodig is altijd wel op basis van, van inhoud en ook altijd wel weer vooruitzicht kijken van hoe kunnen we samen verder. Want in Nederland moeten we echt samenwerken en, en in een tijd van crisis hoor je dus ook gezamenlijk de problemen aan te pakken. Ja, nou het is een beetje inderdaad mensen bij elkaar brengen. Dat is, geloof ik, een beetje een beladen term in de, in de politiek tegenwoordig. Maar uh, waarom kiest u voor die aanpak? Ja, ik heb hart voor mensen. Uh, ik hoor ook bij een politieke groepering die, die ook de overtuiging heeft dat ieder mens er mag zijn. Uh, mensen met wie het goed gaat, maar ook mensen met wie het uh, niet goed gaat. En dat je ook echt moet proberen dat woord samenleving, uh, wat op zich een heel mooi woord is, ook echt weer te laten functioneren zoals het bedoeld is. Dat je het ook met elkaar uh, doet, dat je oog voor elkaar hebt, dat je ook beseft dat de overheid niet alles kan, maar dat mensen ook verantwoordelijkheid uh, voor elkaar uh, dragen. Daar ben ik bijvoorbeeld ook zo trots op, zo'n organisatie als het Leger de Zeils, wat uh, dit weekend uh, haar 125-jarig jubileum uh, viert. Die gaan we overigens ook tracteren. We hebben een uh, actie opgezet, dat uh, als mensen een uh, handtekening zetten onder een, uh, onder een felicitatie. Uh, de ...petitie die we hebben gemaakt... ...dat we een hele grote taart uh, bij ze gaan uh, brengen. Taart voor het leger des Heils. Maar mag ik nog even met u terug naar de politiek? Uh, uh, ook, ook eventjes naar de actuele politiek. Hè, dat Vijf Partijen uh, Akkoord. Uh, wordt dat trouwens nou inzet voor de verkiezingen? Nou, het is uiteraard wel zo dat als je met elkaar afspraken maakt... over wat je in 2013 wil doen als het gaat om de aanpak van de crisis... Uh, dat het natuurlijk niet zo kan wezen dat je opeens 12 september... tegen de crisis zegt van nou, het kan ook opeens wel weer totaal anders. Dus daar zit wel een zeker commitment uh, van in ieder geval van de ChristenUnie achter... als het gaat om de lijnen die uit zijn gezet. Uh, maar na 2013 komt het natuurlijk weer 2014 en 2015 en verder. Dus we zullen ook uh, verder moeten kijken. En ja, dan zullen er best nog dingen aanvullend ook uh, kunnen. Er zijn nog andere onderwerpen van belang. Uh, ik noem het vaak ook maar een beetje de morele agenda voor Nederland, veiligheid en zorg. En nou noem maar op welke onderwerpen erbij horen, dus het is natuurlijk wel breder. Ja, en is het ook, laat maar zeggen, de inzet met deze partijen met wie u het heeft afgesproken? Of laat ik het anders vragen. Is CDA, VVD, GroenLinks, D66 en ChristenUnie uw ideale coalitie? Nou, ik heb al, uh, ook al vaker gezegd de afgelopen dagen. Want mensen beginnen natuurlijk nu allemaal al gelijk over na de verkiezingen te praten. Ja. Van, dat lijkt me echt voorbaardig. Wat we nu hebben gedaan nou ja, -vindt, met deze partijen. Vindt u, het, vindt, vindt u het gek? Want we willen natuurlijk wel weten. Door wie we geregeerd worden als kiezer. Nee, dat begrijp ik. En, en daarom is het ook erg belangrijk dat kiezers uh, nu ook goed uh, kijken. Ook naar de afgelopen jaren. Maar ook wat er nu gebeurt. Van, ja, welke partijen wil ik straks ook graag in de frontlinie hebben. En dan ook daar uh, hun stem door laten uh, bepalen. Kijk, het spreekt voor zich dat als straks deze coalitie, die een meerderheid zal hebben na 12 september... dat het logisch is dat daar ook met elkaar gesproken gaat worden. Maar uiteindelijk bepaalt de kiezen dat. En vind ik dat we nu ons echt moeten richten op de aanpak van de crisis nu. Daar nemen we ook verantwoordelijkheid voor... Uh, richting de 12 september met ook ja. eigen geluid. En, en, ja, ja, en dat begrijp dan ik, dat begrijp dan ik dat begrijp alles maar Allemaal in de juiste volgorde. Ja, maar ik begrijp ook, um, en dat is misschien ook wel belangrijk om te constateren. dat er geen blokkade ligt tegen bijvoorbeeld een partij als D66. U kunt wel goed afspraken maken op het financiële terrein. Maar er zijn natuurlijk ook nog een aantal andere zaken waar u minder goed doorheen deur komt. Klopt, en dat zijn nu net de onderwerpen waar we het in deze periode niet over hebben. En dat doen we ook heel bewust niet, omdat we ons nu met elkaar richten op de aanpak van de crisis. En dan werk je ook echt samen met partijen die, ook als het gaat om veranderingen op die terreinen die zo belangrijk zijn, hè, de arbeidsmarkt en de zorg en de woningmarkt, waarmee je kunt samenwerken en dan kunnen we elkaar vinden. Ja, als het bijvoorbeeld om de beschermwaardigheid van het leven gaat. of het gaat om de onderwijsvrijheid. wordt dat toch weer wat lastiger. Maar wie maar, weet. Maar daar, hebben we, daar praten we nu niet over. Nee, en, maar er uh, ligt geen blokkade. Dat is van belang ja, om te weten. Als, als u woord. daar met elkaar uit kan komen. dan, uh, dan zou dat op zich uh, heel mooi zijn. Maar het zijn dan wel hele stevige gesprekken. Dat spreekt voor zich. Ja. Um, en dan is er nog een punt. Um, bij de vorige verkiezingen. heeft de Christenunie. in mag ik zeggen. Uh, bolwerken. als Bunschoten Spakenburg. Barneveld, Urk verloren. Gaat u nou speciaal daar weer campagne opvoeren? Omdat je in ieder geval uh, ja, die plaatsen terugkrijgt? Nou, ik heb in de afgelopen uh, anderhalf jaar ook heel veel bezoeken gebracht... ook aan deze plek, om met mensen te praten van, van wat heeft jullie bewogen... En, en wat hebben jullie bij ons gemist. Want je moet ook echt een luisterend oren hebben naar mensen... op het moment dat je merkt dat ze afhaken. En ik heb gemerkt dat, ze, uh, dat hun, hun bezieling ook voor, voor christenen in de politiek... nog steeds onverminderd uh, groot is... Dat ze ook graag bij ons een hele actieve houding wilden zien, ook als het ging om de aanpak van de problemen waar ja. ze mee geconfronteerd zijn. Dus ik heb er ook wel vertrouwen in en daar zal ik ook in de komende tijd uiteraard ook weer met ze over in gesprek gaan. Ja, dat we hun hart ook weer kunnen veroveren of misschien reeds veroverd hebben. Ja. En nog één ding dan, ik lees in het reformatorisch dagblad dat morgen moederdag uh, moeders de vrouw uh, in Huizenslop uh, zelf het cadeautje heeft moeten kopen. Ja, anders heeft het niet uitgepakt. <laughs> nee, zo kan ik het ook. Ja, ik heb het nog niet gelezen. Nee, nee maar dat klopt. het klopt, klopt wel. Ja, mijn vrouw heeft thuis behoorlijk de leiding, hoor. Dus wat dat betreft... Ja, tot met de cadeautjes voor moeder zijn aan toe. Nou, meneer Slob, ik hoop dat u de leiding krijgt. vertrikt voor mail dan nog eventjes vanmiddag over de ChristenUnie. Een mooie dag toegewenst. Dank u wel. Dag. De Duitse liberalen dan. De Duitse liberalen die vechten om te overleven. Morgen zijn er verkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen... met 18 miljoen inwoners, de belangrijkste deelstaat. In Berlijn regeert bondskanselier Angela Merkel nog met de liberale FDP... maar in de deelstaten verdwijnt die FDP keer op keer onder de kiesdrempel. Der Staat hat nicht zu niedrige Einnahmen, die Erwartungen an den Staat sind zu hoch. Er kann gar nicht genug Geld haben, als dass Sozialdemokraten und Grüne damit auskommen könnten, meine Damen und Herren. Und das ist das Problem. De staat heeft nooit genoeg geld als je de sociaaldemocraten en de Groenen laat regeren, zegt Christian Lindner. Maar de verwachtingen zijn gewoon te hoog. We moeten afspreken dat de overheid niet meer uit mag geven dan er binnenkomt. Christian Lindner is de laatste hoop van de Duitse liberalen. Hij is lijsttrekker in Noord-Rijn-Westfalen. Hij voert hier campagne in Aken. Hij is 33, maar op zijn jonge schouders ligt het voortbestaan van de FDP. Ik heb dat de indruk die mensen... ...waren in stand-by-modus. We moeten ze weer teruggewinnen. Ze zijn voor de FDP, voor liberale ideeën, zeer opgeschlossen. De kiezers staan op een soort stand-by, zegt een van de bezoekers van de verkiezingsavond. Er zijn wel genoeg liberale kiezers, maar we moeten ze terughalen. Ze weten niet meer waar de FDP voor staat. En een oudere man is teleurgesteld dat de FDP sinds ze in Berlijn regeren... ...niks heeft waargemaakt van de grote belofte. Die voorhaben en die versprechen waren misschien een beetje volmondig in een coalitie nog dat ze de kleinere partner is. Ze hadden een grote mond, zegt hij. Vooral de grote belastingverlaging die ze hebben beloofd. Dat konden ze niet waarmaken. Het is ook lastig natuurlijk in een coalitie. Maar dat heeft veel mensen weggejaagd. Ja, sommige mensen zijn definitief weggejaagd. Terwijl ze eigenlijk de kern van de Liberale Partij zouden zijn. Martin Katzenbach heeft een eigen apotheek. Een stuk of tien medewerkers. Eigenlijk iemand die FDP zou stemmen. Ze hebben recht. Eigenlijk zou ik het willen voor paar jaren daar had ik ook gewild en had ik ook FDP willen kunnen en sollen en müssen. Middellang is het anders. Ja, eigenlijk wel. Een paar jaar geleden deed ik het ook, maar ik vind dat de FDP de middenstand in de steek heeft gelaten. Ze moeten het voor ons makkelijker maken om te ondernemen. Het wordt alleen maar moeilijker. Maar wat is er dan misgegaan? Ja, we hebben in de laatste jaren ja enige escapaden de FDP erleefd. Zie je nou uh, hotelsteuer, oder, oder, maar dat is ja nog een herhaalragendes evenement. Het is een partij van vriendjespolitiek geworden. Bijvoorbeeld, de BTW op hotels hebben ze verlaagd. Omdat hotels goede vriendjes in de top van de partij hebben. Voor ons doen ze niks. Je hebt eigenlijk het idee dat ze niet meer weten wat er in de maatschappij speelt. En alleen nog kijken naar het grote geld. Maar zou het niet erg zijn als de FDP helemaal zou verdwijnen? Ik persoonlijk zag dat het geen großer verlust zijn. In het moment zie ik dat ze ons meer ärger brengen als. Ik zou het persoonlijk niet erg vinden. We hebben er toch niks aan. We hebben vooral last van hun beleid. Dus ik zou het eigenlijk beter vinden als ze er niet meer zijn. kan het eigenlijk nur goed voor ons zijn als niet daar zijn. De campagne wordt op de voet gevolgd door de landelijke politiek. Angela Merkel regeert in Berlijn met de FDP. Als die nergens meer de kiesdrempel haalt, dan heeft die landelijk ook geen betekenis meer. Als het in noord westfalen had ze een kans. Op bundesebene had ik bis voor twee maanden gezegd... ...keine chance, 2013. Allerdings, wenn Noord-Rijn-Westfalen... Hier maken we nog wel een kans, zegt een keurig geklede man in de foyer. Met die nieuwe Christian Lindner halen we hier misschien wel weer de kiesdrempel. Maar landelijk ziet het er slecht uit, tenzij hij daar ook de boel gaat redden. Maar Lindner heeft voorlopig zijn handen vol aan Noord-Rijn-Westfalen... ...waar nog veel twijfelende kiezers rondlopen. Ik weet ook dat veel van jullie die hier zijn... tijdens de twee jaren, mal gedacht hebben... In ik heb die geweld. 2009 niet weer. Weet ik toch? Wissen we toch? Veel mensen hebben twee jaar geleden op ons gestemd en ze denken dat doe ik nooit meer. Die zijn teleurgesteld. Dat weet ik, zegt Lindner. En de zaal lacht. Maar nu moeten we in het parlement blijven. Wij hebben standpunten die niemand anders heeft. Dus daar hebben we echt uw stem voor nodig. Sterken ze ons met uw stemmen. Am komende zondag. Daarom bitte ik ze hartelijk. Veel dank. Morgen dus, die verkiezingen. Het verslag kwam vanuit Aken van onze correspondent Wouter Meijer. En hier op deze zender nemen Peter en Mieken het zo over... met de Tros Nieuws Ze gaan het hebben over die vliegtuigcrash in Indonesië. Een blamage voor Rusland. Het boek van Rosita Steenbeek, Amsterdam-Delphi op de fiets... naar het orakel en nog veel meer onderwerpen. En daarna is het tijd voor Tros Kamerbreed. Daar kunt u ook nog even bijverluisteren. En dat gaat over de crisis. Kortom, reden genoeg om de radio aan te laten hier vandaag. Een mooie dag.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 En wat doe jij? Kies je eigen manier op wnf.nl slash 50manieren. Geef ook de aarde door. Samen met het Wereld Fonds. Ik ben Arm Edens. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl slash monta. Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wnf.nl slash 50manieren.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 En de meeste nabestaanden van de vliegramp in Tripoli... hebben overeenstemming bereikt over de schadeafwikkeling... zegt de advocaat die veel mensen bijstaat. Over de hoogte van de vergoeding mag hij niets zeggen. Het is vandaag twee jaar geleden dat een vliegtuig... van Afrika Airways neerstortte bij Tripoli. Onder drie mensen kwamen om, onder wie 70 Nederlanders. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Na het vrij warme weer van de laatste dagen... met temperaturen die lokaal tot boven 25 graden opliepen... is het dit weekend weer een stuk frisser. Sinds gisteren stroomt koude lucht over het land, waardoor de temperatuur afgelopen nacht op verschillende plaatsen onder 4 graden daalde. Vanochtend wisselen zonnige perioden en geleidelijk steeds meer stapelwolken elkaar af. Lokaal komen enkele lichte regenbuitjes voor. Ook vanmiddag kan lokaal een buitje voorkomen, vooral in het noorden en oosten van het land. In de loop van de middag wordt het in het hele land droog, maar er is ook steeds minder ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt vanmiddag tot een graad of 11 aan zee en maximaal 14 graden in Limburg. Daarbij staat een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige wind, windkracht 5. Vanavond wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en is het droog. Het klaart vannacht verder op en bij weinig wind koelt het flink af. Aan de kust daalt de temperatuur tot rond 3 graden. In het binnenland liggen de minima rond of net boven het vriespunt. Daarbij kan het land inwaarts aan de grond een graadje vriezen. Morgen is het droog weer met stapelwolken en regelmatig zon. Tot maximaal een graad of 14.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 Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen. Vier minuten over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur gaan we het hebben over fraude in de zorg. Die wordt steeds groter. Vorig jaar was dat al 175 miljoen euro uh, in dat jaar. Daar gaan we het eens even over hebben. En daarna komt onze jongste Arabische werelddeskundige Monique Samuel. Ze reisde drie maanden rond en schreef Mozaïek van de Revolutie. Zelf een restaurantje beginnen of een café. Het lijkt zo leuk, maar bijna de helft is binnen drie jaar failliet. Hoe komt dat toch? Horeca-makelaar Heha Mahua, die weet het. En het laatste onderwerp dat uur: de plastic soep in de stille oceaan. Het blijkt veel ergere gevolgen te hebben dan tot nu toe werd aangenomen. Om tien uur aandacht voor een nieuwe documentaire van bijna 2,5 uur. over het fenomeen Bob Marley. Arie Storm die verzorgt de bukelrubriek vandaag. En schrijfster Rosita Steenbeek stapte met haar fragiele lijf op de fiets. en reed 3000 kilometer naar Delphi. Zometeen het verongelukte paradepaadje van de Russische vliegtuigindustrie. maar eerst een verland. land. Precies. Soudaan, namelijk. wat kan het iemand eigenlijk schelen. als je al überhaupt weet waar het ligt? Nou. George Clooney wel bijvoorbeeld. Een nieuwe, verwoestende oorlog ligt op de loer tussen Soedan... en het net afgescheiden Zuid-Soedan. Nauwelijks een jaar geleden scheidden die twee Afrikaanse landen van elkaar... na een jarenlange bloedige burgeroorlog. En of dat al niet genoeg is... intussen is het regime van moslim-president Bashir van Soedan... drukdoende de eigen Nuba-bevolking... en dat is een bergvolk, gedeeltelijk christelijk... daar is hij mee bezig dat plat te bombarderen. Aangeschoven is Nico Ploijer van IKV Pax Christi. Uh, welke logica ligt daar nou uh, aan ten grondslag... dat Bashir bezig is zijn eigen bevolking ook nog te bombarderen? Ja, dat blijft altijd een beetje lastig te bedenken waarom je dat zou doen. Uh, maar de belangrijkste reden is eigenlijk... dat uh, uh, de regering in Noord-Soedan, of in Soedan moeten we eigenlijk zeggen... denken dat uh, die bevolking uh, een rebellie ondersteunt. En uh, daar zijn ze niet van gediend... En uh, tegelijkertijd hebben ze al uh, ervaring met het uh, bombarderen van, uh, van burgers. Ze doen het natuurlijk in Darfur, hebben ze hetzelfde gedaan. En uh, ook in de Nuba Mountains, zoals ik net zei... Uh, hebben ze tijdens de grote oorlog eigenlijk um, een jihad uitgevaardigd tegen deze mensen. Ze willen eigenlijk die identiteit. Uh, deze mensen zijn net iets anders. Ze zijn Afrikaans, ze zijn wel voor een groot deel moslim. Maar ze zijn heel erg tolerant. Het is eigenlijk een mooi voorbeeld voor het hele land. Maar dat willen ze eigenlijk niet hebben op dit moment. Dus ze zijn een... Uh, ja, ze worden dus als een soort van bedreiging gezien voor de huidige heersende klasse. U heeft daar contacten en u komt daar wel eens? Ja. Wat doet u daar? Uh, wij ondersteunen eigenlijk vredesprocessen. Dus dat is eigenlijk zowel in Soedan als in Zuid-Soedan. En dit is natuurlijk op de grens. Uh, Oké, okay, als de bommen vallen, kunnen we niet zoveel doen behalve uh, uh, aandacht vragen en natuurlijk ook politieke aandacht en vragen. En ja, en duiken. Ja, het ja. Is, uh, uh, dat is in, in mijn geval trouwens niet zo. hoor. Ik ben niet gebombardeerd. Of de, de, maar op dit moment vallen de bommen uh, op de burgers die, uh, in, in de Noeba Mountains. En die moeten vluchten naar uh, uh, grotten. Vluchten naar grotten. Ja, het is eigenlijk de ja. stenen tijdperk teruggebombardeerd. Precies, ja. want daarom zei ik ook, bukken, je ziet die beelden... en dat zijn eigenlijk de meest aangrijpende beelden... Mm. van uh, kinderen of de bevolking die daar gewoon uh, zit op een soort... Ja, niemandsland en een beetje een rommeltje, om heel eerlijk te zeggen... Uh, die ook van weinig uh, voedsel moeten leven... Mm -hmm. dan komen er dus vliegtuigen en dan vliegt iedereen de bergen in... en blijft urenlang in holen zitten. Dat ja. is eigenlijk wat er op de moment aan de gang is. Dat is wat er gebeurt, ja. Op, dit moment, op grote schaal. <coughs> op grote schaal. En al eigenlijk al bijna een jaar. Dus na het afscheiden van uh, Zuid-Soedan is, uh, is dit wat er uh, ongeveer gebeurd is... Ja. We zagen ook een klein filmpje met filmster George Clooney. Hij had uiteraard een cameraploeg bij zich. Hij wil aandacht. Laten we even luisteren naar een fragment van Clooney... die op bezoek ging bij die mensen die in grotten schuilen voor de bombardementen. Yesterday, 10.30, right? 10.30 in de morgen. 15 bombs hit this tiny village where everyone is hiding in the rocks. And this is an unexploded bomb. It's buried up to its neck in the dirt. This is where it hit yesterday. Here, here, and here. And they're hiding in there. Those people are targeting civilians. That's yeah. the truth. Yeah. We're targeting zijn yeah. yeah, we're targeting them. Goed, George Clooney, helpt dat nou nog wat? Nou, kijk, um, uh, doordat George Clooney daarheen gaat, is natuurlijk weer aandacht. Dit is wel een, uh, een gebied waar uh, de regering voor gezorgd heeft dat er geen hulpverleners zijn. Dus die zijn er niet. Journalisten komen er bijna niet in. Echt sporadisch. Um, uh, dus er is bijna geen informatie. En er is natuurlijk ontzettend weinig aandacht voor iets wat uh, ja, toch uh, genocidale trekjes krijgt. Het zijn gewoon mensen die zitten daar allemaal uh, omsingeld door het regeringsleger. Uh, zonder voedsel en eigenlijk maar één weg uh, die nog enigszins begaanbaar is. Dat is straks niet meer zo als de regen start. En dan zit men vast um, en wordt gebombardeerd. En ja, ik denk dat het uh, dan een goed idee is om alles aan te grijpen om daar extra aandacht voor te krijgen. Maar nogmaals de reden om het te bombarderen. U zei net, ja, er, er wordt gedacht dat dat met een beetje rebellie te maken heeft. Nou ja, als je die beelden ziet van die mensen. Rebellies, ik denk dat ze blij zijn als ze überhaupt iets te eten krijgen. Nou, dit is natuurlijk een vorm van terreur van een staat tegen zijn eigen mensen. De president zelf heeft een keer gezegd, um, uh, we gaan deze lui wegjagen, de bergen in en we, en we hongeren ze uit. Ja. Dus dat is eigenlijk de strategie en die, die hier uitgevoerd wordt. En gaat nou, het dan om, om één moslimstaat te maken of wat is het? Nou, er is wel een ideologie van uh, zeg maar Arabisch uh, islamisme. Dus dat willen ze eigenlijk wel opleggen. Ze hebben wel gezegd van we willen eigenlijk geen... Geen, geen verhalen meer over diversiteit en uh, tolerantie. We hebben nu wel duidelijk wat we willen. En zij leggen een vorm van interpretatie van de islam op aan de mensen. Niet alleen hoor aan deze Nooba-mensen, maar eigenlijk aan heel, uh, iedereen in Soedan. Eén van, van de redenen waar ook die oorlog tussen Noord en Zuid over ging. Hebt u daar nog veel van gemerkt de laatste keer dat u er was? Van, van die, die, die spanning? Ja, die spanning is er eigenlijk altijd. Ja. Dus, uh, um, en op dit moment ook... Zeker na het afscheiden van Zuid-Soedan, dus het onafhankelijk worden van Zuid-Soedan, is de repressie in Soedan niet minder geworden. Dus journalisten worden daar opgepakt, uh, de hele tijd getreiterd. Dus het, de, hele, ja, de hele omgeving wordt steeds minder uh, aangenaam. We hebben aan de telefoon een journalist, Arne Doornbal, vanuit Oeganda. Een dag of tien geleden bezocht hij de grensregio tussen Soedan en Zuid-Soedan. En hij moest rennen voor zijn leven. Goedemorgen, Arne. Ja, wat gebeurde er? Ja, we waren er dus aan het front en opeens begon er een aanval van het noordelijke leger. Die met helikopters, um, gevechtshelikopters op ons begon te schieten. Dus we moesten inderdaad de dekking zoeken in een groot gat in de grond. Dat was speciaal voor gegraven was. En daar uh, hebben we een minuutje of tien plat gelegen Terwijl er uh, van alle kanten geschoten werd. Ja, het was te zien hè, op CNN. Ik begreep dat jij daar nog... Ja? Werd... Toch een, het was een reportage te zien van CNN, want je was daar niet alleen. Ja, precies. Er was een cameraploeg bij, dus je ziet mij, je ziet mij daar ook herinneren, ja. ja. Je zit op dit moment in Oeganda. Oega daar woon je. Hoe... Wordt daar met angst en beven naar die beide campanen uh, gekeken? Absoluut, absoluut. Oeganda is een van de landen die het meest... De... ...getrokken is bij, uh, bij Zuid-Sudan. Uh, vorige keer dat er oorlog was in Sudan waren er meer dan 100.000 vluchtelingen die hier in Oeganda waren. Uh, Zuid-Sudan is de belangrijkste handelspartner van Oeganda. Er zijn duizenden Oegandese die daar, die daar werken. Dus uh, ja, Oeganda zou, zou mogelijk meegesleept kunnen worden in een conflict. En in ieder geval heel veel negatieve consequenties uh, daarvan ondervinden. Arne, wat heb jij daar concreet van gemerkt? Want het lijkt wel alsof er een opbouw plaatsvindt voor een ja, vervolg van die burgeroorlog, maar nu tussen twee staten. Absoluut, absoluut. Daar op, op de frontlijn, en daarom wilde ik daar graag naartoe... kon je zien, het zuidelijke leger was zich aan het ingraven. Er stond uh, zwaar materieel, er stonden tanks... Uh, er stonden enorme uh, mortieren, dingen die konden afgeschoten worden. En uh, die waren zich duidelijk aan het voorbereiden. Er waren duizenden troepen uh, op die frontlinie. Nou, het noordelijke leger lag daar maar drie kilometer van af... Uh, onze dus ze staan echt tot het kanten bewapend op elkaar... en elk klein incident uh, zou kunnen leiden tot een veel groter conflict. En hoe komt dat dan eigenlijk? Want je zou denken dat na al dit gedoe eerst een burgeroorlog... dan vervolgens eindeloos onderhandelingen... dat het nu toch ongeveer geregeld zou zijn. Ja, toch niet. Het lijkt dat aan beide kanten... Uh, er zijn absoluut beide landen zijn zo arm, die kunnen helemaal geen oorlog... Zich veroorloven. Ik wil iedereen gaat ervan leiden. En, en aan beide kanten zijn er gematigde groepen die zeggen we moeten absoluut niet gaan vechten. En twee maanden geleden waren ze, waren ze er zelfs bijna uit. Het ging hartstikke goed. Er zou een staatsbezoek komen van, uh, van Basir aan het zuiden. Uh, toen opeens ging het aan het front fout. Uh, blijkbaar zijn er toch een paar extremisten aan beide kanten, en uh, met name in het leger, die toen zijn gaan, uh, die, die toen de wapens weer opgenomen hebben. En daarna is het alleen maar bergafwaarts uh, gegaan. En ondanks allemaal. Oproep om weer opnieuw te gaan onderhandelen lijkt nog geen enkel schot in de zaak. En, en, en schuift het nog steeds gevaarlijk dicht naar een totale oorlog toe. En gaat het dan uiteindelijk om olie, of waar gaat het nou precies om? Olie, maar ook natuurlijk, ja, 50 jaar lang onderdrukking van de volkeren in het zuiden. Twee weken geleden heeft de Soedanese president opnieuw het zuiden. ...de zuidelijke leiding uh, insecten genoemd. Het is een enorme belediging. Hè. Die zuidelingen die, ja, die voelen zich nog steeds verschrikkelijk vernederd... ...van al die, al die jaren oorlog. Uh, dus die zijn klaar om zich te, te, te verdedigen. Inderdaad, het noorden moet ook wel, want die, die zijn die olie kwijt. Financieel gaat het slecht. Uh, dus het dus, heeft ontzettend veel aspecten. En inderdaad, wat, wat Nico net zei... ...de marginalisatie van al die groepen die niet Arabisch uh, zijn... Het is een ontzettend extremistisch bewind wat er in Khartoum aan de macht is. En, en die lijken gewoon uh, totaal nergens naar te luisteren. Van de week hebben ze nog gezegd, VN-resoluties, het kan ons niks schelen. Wij doen wat wij zelf willen. Hartelijk dank. U hoorde Arne Doornenbal vanuit Oeganda. Als u op onze site kijkt, is dat CNN-filmpje te zien. Arne is de jongen met het wit blauw gestreepte overhemd volgens mij, als ik het goed zeg. oké Terug naar Nico Plooier, bij ons in de studio. De verwachting was eigenlijk dat die scheiding dus... Oplossing zou brengen. Precies. Ja, en die heeft hij ook gedeeltelijk gebracht. Alleen in het akkoord was al duidelijk dat het gebied, de gebieden waar we nu die ellende zien, dat dat, dat dat problemen zou opleveren. Het was eigenlijk al een soort van tijdbom in dat, in dat akkoord. Dus voor zuid soedan is het een tijd heel goed geweest. Alleen ze kregen geen akkoord over het delen van de olie en het vaststellen van de grens. En dat is dus één van de problemen. Dat is eigenlijk het probleem tussen Noord en Zuid. Dan zou je zeggen: terug naar de onderhandelingstafel. Ja, en dat heeft de VN-veiligheidsraad ook nu. Uh, hebben ze nu toe, uh, toe, eigenlijk toe gedwongen. Dus binnen, binnen twee weken moeten ze weer aan de tafel zitten. en eigenlijk een oplossing uh, voor elkaar boksen over die, uh, over die onderwerpen. Maar ondertussen wordt er dus een compleet bergvolk eigenlijk uitgemoord. Ja, en dat is eigenlijk in de schaduw nu van dat grote conflict tussen twee landen... Uh, zitten die burgers daar weer, uh, daar weer tussen. En dat kan alleen maar opgelost worden, uh, want dat is echt in, in Soedan. dat kan alleen maar opgelost worden als uh, het huidige regime zichzelf toch openstelt voor een, eigenlijk een dialoog in, in het hele land. Want anders krijg je gewoon een enorme burgeroorlog aan burgeroorlog aan burgeroorlog. Maar ze hebben al aangegeven dat ze zich van buiten niks aan zullen trekken, hè? Een, nee, dat, uh, weinig tot niks. Dat is duidelijk. Alhoewel ze natuurlijk financieel heel erg afhankelijk zijn van het buitenland nu. Omdat ze dus geen olieinkomsten hebben. Dus Arabische landen <coughs> hebben natuurlijk nog... Uh, nog, nog ja, wat mogelijkheden om ze te drukken. En de hele wereld natuurlijk ook. Als je zegt, van nou, dit kan echt zo niet langer gaan, uh, doorgaan. Ja, dan moeten ze wel een beetje bewegen. En ook binnen Soudaan zelf... zijn natuurlijk ontzettend veel mensen ontevreden... met, uh, met dit systeem. Uh, want uh, ja... Het is, een, het is een dictatoriale politiestaat nog steeds. Aanstaande maandag, ook op het Nederlands initiatief... is een overleg georganiseerd in Brussel... om te kijken of de Europese Unie zich iets eh, actiever kan eh, inzetten... om eigenlijk er nog iets aan te doen. Is daar enige hoop op? Is dat zinvol? Ja, ik denk dat het zinvol is. Ik denk dat uh, het moet op zo'n hoog mogelijk politiek niveau moet dit, uh, besproken worden. En er moet gewoon humanitaire toegang in ieder geval georganiseerd worden. En als je zo'n uh, zo onderhandeling. Want er moeten toch onderhandelingen komen. Iedereen is wel overtuigd dat alleen maar oorlog. Uh, dat dat geen oplossing gaat brengen. Dus dan moet een soort van uh, proces gestart worden om ja, toch een soort van democratisering voor elkaar te krijgen in het uh, Noord-Soedan. Nou is natuurlijk de vraag of de jongens die nu de baas zijn... en, geva en gezocht worden door het internationale strafhof, of die daarvoor openstaan. Maar uh, ja, druk, uh, druk kan daar wel op uitgeoefend worden. Hartelijk dank voor de uitleg. U hoorde Nico Plooien hoofd Soedan en Zuid-Soedan van Pax Christi. En u hoorde ook Arne Doornbal vanuit. Oeganda. Meer informatie dus en ook filmpjes te vinden op onze site www.nieuwshow.nl. Hartelijk dank. Op de flank van de Indonesische vulkaan Salak... hebben reddingswerkers gisteren de lichamen geborgen... van twaalf inzittenden van een Russisch vliegtuig dat woensdag is neergestort. De Sukhoi Superjet 100 verdween tijdens een promotievlucht van de radar. Aan boord waren tenminste 45 passagiers... met name Indonesische journalisten en vertegenwoordigers uit de luchtvaart. Het is vrijwel zeker dat niemand die vliegramp heeft overleefd. Die Superjet wordt gezien als het paradepaadje van de Russische vliegtuigindustrie... Dat is ook zo gek. Bob Mulder is hoogleraar luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, paradepaardje en dan crash je. Dat is dus een blamage voor die Russen. Ja, dat is een uh, enorme blamage. Um, ja, het is eigenlijk uh, die, die Sukhoi uh, 100, is uh, eigenlijk uh, ja, een symbool van de wederopstanding zeg maar, van de Russische luchtvaartindustrie. Dus inderdaad, een paradepaardje. Ja, en dat dan zo'n ongeluk gebeurt, dat is, ja, dat, dat, dat is verschrikkelijk. We weten nog dat er vorig jaar een uh, Russisch toestel is gekrashd... waarbij een uh, Russisch ijshockeyteam verongelukte. Toen werd geroepen om het aftreden van de verantwoordelijke minister. Is die eigenlijk al, ooit afgetreden? Oh, cool. uh, nee, uh, nee, volgens mij niet. Zal nee. dit ook zo'n impact hebben? Uh, nou, ik, ik denk het eigenlijk niet... Kijk, als je naar het ongeluk kijkt... en je moet er natuurlijk altijd heel voorzichtig mee zijn... met het met beoordelen van ongelukken... als je daar eigenlijk nog heel weinig van af weet. Maar als je het bekijkt, dan, dan kom je eigenlijk toch wel tot de conclusie... dat de oorzaak niet technisch is. Het zit dus niet in het, in het vliegtuigontwerp of in de avionica. En waarom denkt u dat? Nou, omdat eh, eh, eh, zeg maar, die, de, de kans dat er technisch iets gebeurt is heel erg klein. En ook als je kijkt naar de uitvoering van de vlucht... Dan, uh, ja, dan krijg je al argwaan, eigenlijk. Laat ik het zo maar zeggen. He, he, he, u heeft u mee kunnen kijken in die, in die vlieggegevens of zoiets? Nee, dat niet. Maar kijk, uh, wat bekend is, is dat het vliegtuig ging, dus eigenlijk voor een lokale rondvlucht eigenlijk een demonstratievlucht ja. uh, vertrokken uit Jakarta. En het uh, is, is uh, opgestegen tot een hoogte van 10.000 voet. Dat is eigenlijk... Drie kilometer ongeveer. Drie kilometer, dat is lager ongeveer. En, en, en vroeg toen nog geloof ik of ze lager mochten gaan vliegen. Ja, kijk, en, en, en daar zit het cruciale element. Dus uh, als je op 10.000 voet dan vliegt... en je zou uh, ja, na afloop van die demonstratievlucht weer terug willen keren naar het vliegveld... nou, dan vraag je gewoon uh, ja, uh, clearance, toestemming om terug te keren naar het vliegveld. En dan krijg je van de verkeersleiding krijg je dan een nieuwe hoogte aangewezen. Bijvoorbeeld uh, nou zak van 10.000 voet naar 6.000 voet. Maar... Uh, in dit geval uh, ging, ging de bemanning zelf vragen om te zakken van 10.000 voet naar 6.000 voet. Nou, waarom zou je dat doen? Dat hm. uh, is de vraag. Ja, nou, ze, nou, ik, maar. Ik, ik, ja, het vermoeden is, uh, en, en ik ben dan niet de enige, uh, maar vele mensen denken dat, dat het toch te maken heeft met uh, ja, uh, de, de, de, de passagiers iets van het terrein te laten zien. Hè, dus gewoon lage vliegen. Een je. Ja, zeg maar een soort van site zie je. En ja, dat. Ja, nou ja, dat, dat ligt wel voor de hand. Je hebt daar de vulkaan. Ja, de, de, wat is het? De Mount Salk ligt daar. Het doet aan, een beetje aan, aan, aan dat cruise schip denken. Als, uh... Tch, precies. Ja, dat is inderdaad ja? helemaal waar. Ja, wa wa het inderdaad. Want uh, uh, Indonesië heeft gewoon vulkanen die al boven de 2000 meter zitten. Dus ja. daarom zou je op zo'n hoogte gaan vliegen. Ja, nou, dat is helemaal waar. Kijk, als je naar de kaarten zou kijken, de luchtvaartkaarten, dan zie je dus dat je daar dus helemaal uh, niet zo laag mag vliegen. Maar je, je kan er dus omheen vliegen en je kan naar die, naar die vulkaan kijken. Wat je met misschien een klein sportvliegtuigje zou kunnen doen. Maar natuurlijk niet met een verkeersvliegtuig. Maar dan zit er dus, ik zei net even vorig jaar was er ook al een crash. Dus ik denk het gaat bij die Russen wel heel vaak mis. Ja. Dus dan zou je haast ja. een andere oorzaak uh, kunnen bedenken. Ja. Ook. Ja. Kijk, uh, slechte opleiding van de piloten of ja. zo. Dat is, uh, ja, dat, dat is waarschijnlijk zo. Als je, als je kijkt naar de, de, de veiligheidsstatistieken van luchtvaartmaatschappijen... dan zie je dat de Noord-Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen... die zijn extreem veilig, heel erg veilig. KLM trouwens, is ook heel erg veilig. Maar uh, de, de Russische uh, luchtvaartmaatschappijen zijn zeer onveilig. Hmm. Want hoe maakt komt dat dit toestel uh, ja. uiteindelijk zo bijzonder? Want er wordt wel ja. over gedaan dat het een paradepaadje is. Ja, nou, dat is het ook. Het is, het is helemaal een state-of-the-art vliegtuig. Dat betekent, uh, het is fly-by-wire technologie. Geen dus... idee waar u het over heeft. Nee, nou, dat leg ik uit. Het is, het is geen uh, me, zeg maar mechanische verbinding meer tussen de stuurorganen in de cockpit en de roeren aan het vliegtuig. Maar dat zijn gewoon draden. En dan uh, gaat informatie door die draden en die sturen dus lokaal uh, uh, uh, serfmotoren aan. Dat noemen ze flyable wire. Mm. En uh, als je in de cockpit kijkt, ik heb plaatjes gezien natuurlijk, dan zie je ook, uh, ja het is een sidestick hebben ze daar. Dus niet meer de, uh, zeg maar de, de conventionele stuurkolom, maar een sidestick. Wat en, is een sidestick? Een sidestick, dat is een, een soort joystick hè, die ah. je uh, bij computers en spelletjes wil hebben. Okay. Maar als je Zo een beetje sorry. goed met je Playstation bent, kan je ook vliegen? Je zou het haast zeggen van wel. Ja, je zou het haast zeggen van wel. En het, het, het uh, mooie van Vrijwel uh, Wire is dat uh, je stuurt het vliegtuig eigenlijk altijd via computers. Dus niet meer direct. Dus je, je zegt de computer wat je zou willen, eigenlijk. En die, die bepaalt welke ja. handelingen er verricht moeten worden. Precies. En, en dat, is, dat is heel erg vrij. Want als, als je kijkt naar uh, zeg maar de dynamische eigenschappen van een vliegtuig. Dan uh, kom je tot de conclusie dat het toch wel uh, lastig is om zo'n ding uh, heel netjes te sturen. Dan ja. moet je gewoon echt uh, die, aandacht de, aan geven. En die Russen hebben daar dus kennelijk iets bijzonders en iets nieuws neergezet. Ja, het, nou, het is zeg maar een technologie die je ook in de Airbus-vliegtuigen ziet bijvoorbeeld. Hè. Dus het is, uh, je kunt zeggen: het is state of the art. Hè, ja. en, maar, en ook de cockpit-displays. Vroeger, hè, in de jaren 70, hadden wij dus echt van die, van die ronde aanwijsinstrumenten benaalden, et cetera. Ja, 224 van die metertjes. Tenminste, absoluut. dat leek het voor een buitenstaander. Absoluut. Nou kijk, als je, als je, als je nou als, als leek in de cockpit keek van een, een, een 1970-achtig vliegtuig... Nou, dan uh, kan je daar helemaal niks uit op maken. Dan zie je absoluut niet waar dat vliegtuig vliegt en wat hij aan het doen is. Kijk je nu uh, naar de cockpit van een modern vliegtuig, zoals deze, deze Sukhoi... dan zie je een, een plaatje... En daar zie je een, een vliegtuigsymbooltje. En dan zie je de omgeving, zie je dan. En dan zelfs voor een leek zou je kunnen zeggen... nou, weet je precies wat, wat de positie van het vliegtuig is. Maar betekent dat dan ook dat er minder snel iets misgaat... bij zo'n state of die art? Ja, ja dat is uh, zeer zeker waar. Kijk, uh, ze noemen dat situation awareness. En het heeft te maken met, met een, een, een bron van ongelukken van, uh, vroeger. Die noemden ze CFIT. En het was Controlled Flight into terrain. Ja. Ja, nu, toch... nu gaat het wel een beetje erg hard met, de, ja. de, met het jargon. Uh, ja. Ik wou nog even. Want ik begrijp dus. Het was iets vliegtuig waarvan het eigenlijk helemaal niet logisch was dat het zou voor ongelukken. Nee. Dus dan zeg je: het moet ergens anders in zitten. We ja. hadden het al even over die speculatie van uh, de site, zie je. Ja. Maar ook nog heel even dat het zo, relatief zo vaak misgaat bij de, bij de Russen. Hmm. Is, daar nog, is dat wodka of wat is het? <laughs> ja, nou kijk, er zijn twee oorzaken misschien. Als je naar de, de Russische vloot kijkt dan zie je dat daar nog een heel aantal uh, ja, ouderwetse vliegtuigen vliegen. Ja, maar goed, dat geldt, dat, dat geldt hier dus niet voor. Nee, dat geldt hier, hier dus niet voor. Nou En dan kom, krijg je dus uh, ja, de, de menselijke factor, dus de opleidingen en, en, en, en de tradities... die dan uh, ja, gelden in zo'n cockpit. Dan moet ik zeggen, dit waren niet normale airline-piloten. Dit waren dus ja, testvliegers. Dus niet representatief voor wat er dus, uh, nu in Rusland rondvliegt. Maar dat zijn die, die testpiloten zijn toch nog beter opgelet en nog specialistisch? Ja, hè? maar die hebben dus niet de normale airline procedures. Die hebben dus uh, min of meer hun eigen fabrieksprocedures. He, die mogen en kunnen meer dan de normale airline pilot. He, dus, uh, maar als, als we het over veiligheid hebben van Russische luchtvaartmaatschappijen, nou, dan moet je dus kijken naar uh, ja, de kwaliteiten van Russische bemanningen in het algemeen. En dan denk ik dat daar nog wel iets te winnen valt, eigenlijk eerlijk gezegd. Dat is heel ja. diplomatiek uitgedrukt. Ja, nou ja, kijk, je, je, je leest ook in de literatuur... dat, dat, die, dat die vele kleinere, vooral uh, luchtvaartmaatschappijen in, uh, in Rusland... dat die dus onder druk staan qua economie. Uh, die vliegers die worden ja, uh, geforceerd om zo, zo zuinig mogelijk te vliegen. Ik lees dat als je te veel brandstof gebruikt... nou, dan krijg je dus een, uh, zeg maar, een penalty, krijg je dan uh, zie je in je salaris terug. Dat soort zaken, nou, die werken natuurlijk niet mee. Hm. Uh, en die, die zie je in de westerse wereld... Dat zie je die gewoon dus niet. Daar is het niveau toch wel hoger, denk ik. Tot slot, die Russen zijn er wel in geslaagd... voordat het eigenlijk dus echt klaar is met dat toestel... een hoop te verkopen. Ja, ze hebben er meer dan honderd al verkocht. Dat is bijzonder, toch? Dat is heel bijzonder. En kijk, als je naar de technische kwaliteiten kijkt van het vliegtuig... het, is het, is het een echt een heel mooi vliegtuig. Zonder meer, aerodynamisch. Perfect en ook technisch. Dus veel samenwerking met westerse uh, suppliers, dus uh, aanleveringsbedrijven. Dus uh, ja, er is niks fout met het vliegtuig. Nu nog een testpiloot vinden die niet van Sightseeing houdt. Ja, inderdaad. Ja, die verantwoordelijkheid kan nemen, ja. Oké, okay. hartelijk dank. Het ging dus over uh, de vliegramp met een nieuw Russisch vliegtuig boven in, in Indonesië. Bob Mulder, hoogleraar aan de TU Delft, heeft u bijgepraat over de mogelijke oorzaken. Hartelijk dank voor de komst. Ja. En we gaan zo meteen dan gaan we verder met de zorgverzekeraars. Want daar is ontzettend veel fraude. Vorig jaar 175 miljoen euro. Nou, daar schok ik wel van. Tot zo.